Getuigen verklaarden dat er meerdere keren is geschoten. De schutter is na zijn daad gevlucht. Zijn lichaam werd kort daarna elders in Almelo gevonden. Hij had zelfmoord gepleegd. In de woning van de man zijn twee afscheidsbrieven gevonden. Wat daarin staat, is niet bekendgemaakt. En ook is niet duidelijk of hij die zijn dienstwapen heeft gebruikt. De rijks doet onderzoek naar de Schietpartij... omdat de verdachte een agent in opleiding is. Burgemeester Hermans van Almelo sprak van een afschuwelijk incident...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 In Nederland had de Franse Bank vorig jaar een marktaandeel van bijna 8% en was de snelste groeier op de Nederlandse hypotheekmarkt. BNP Paribas verkocht de hypotheken via eigen kantoren en via tussenpersonen van ASR, Real en de hypotheker. De afgelopen dagen zijn klanten van de bank op de hoogte gesteld.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 In Rusland is de partij Verenigd Rusland van premier Poetin officieel uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag. De partij leed een enorm verlies, maar hield met bijna 53 procent wel een nipte meerderheid in het parlement. De verkiezingen werden overschaduwd door de beschuldigingen van fraude... die hebben geleid tot ongekende protesten in Rusland. Duizenden mensen gingen de straat op in Moskou en Sint-Petersburg. Voor morgen is een grote demonstratie aangekondigd in Moskou. Al meer dan 35.000 mensen hebben op Facebook aangekondigd dat ze meelopen. Ze eisen een onderzoek naar de stembusfraude en ze willen nieuwe verkiezingen. Het wordt mogelijk de grootste demonstratie sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.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 Twee anderen die op de foto staan zijn volgens al Qaeda Franse spionnen. In de Eredivisie Voetbal heeft Ado Den Haag thuis gewonnen van Heracles. Het werd 2-0. Dan het weer, buien, later vannacht vooral in het noorden en westen. Minimumtemperatuur tegen het vriespunt. Morgen wisselen bewolkt en in het noorden en enkele buit wordt ongeveer 7 graden. Zondag begint droog, maar later op de dag volgt regen. En daarna zacht en herfstachtig. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Het gaat over de A4, Amsterdam richting Delft... tussen Hoogmaden en Zoetewoudendorp. Drie kilometer, en dat komt door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Nog geen kerstcadeau voor je medewerkers of relaties? Geen probleem. De pluim. Binnen een paar dagen bij ze thuis. Daarmee pak je onvergetelijk goed uit. Bestel op pluimen.nl.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 Alleen bij Libris, het lot van de familie Meijer van Charles Lewinsky voor maar 5,95. Gute Nacht, vrienden, Het wordt tijd voor mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een zigarette.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 Goedenavond. Ik vind komkomme nieuws eigenlijk veel minder erg als je niet doorhebt dat het komkomme nieuws is. U niet? Dat die Puma op de Veluwe niet bestond, ja, dat hadden we vrij snel door en daarmee was het nepnieuws. Dat die snelwegschutter niet bestond, ach, dat geeft eigenlijk niet meer. Wij journalisten hebben er een interessante zomer door gehad. MUZIEK Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Veel aandacht natuurlijk voor de eurotop van gisteren en vannacht... en de verwachte nieuwe bezuinigingen. We praten erover met vicepremier Maxime Verhagen... met uh, meneer Boot, Arnoud Boot, econoom... en met GroenLinks-leider Jolande Sap. Daarna zoomen we in op de relatie tussen de Britse leider Cameron... en de Franse president Sarkozy. Hoe is de relatie tussen die twee? En wat gebeurde er vannacht tussen hen? Om kwart voor twaalf iets heel anders. Morgen is het honderd jaar geleden dat de Pools-Franse Marie Curie... de Nobelprijs voor de chemie kreeg voor het ontdekken van radium. Een deel van haar onderzoek deed ze in Nederland. Wat deed ze hier en wat liet ze achter? Vragen die we straks stellen aan Dirk van Delft van Museum Boerhaven. Om voor twaalf bellen we met Ernst Ameling. Hij gaf deze zomer een gedetailleerde beschrijving van de man of vrouw... waarvan vandaag bleek dat hij of zij niet bestond. De snelwegschutter. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 9 december. De Nederlandse bank kwam met sombere vooruitzichten. De economie van Nederland komt volgend jaar bijna tot stilstand, zegt directeur Swank. Burgers die gaan de rekening betalen, die zullen minder koopkracht hebben. Een aantal burgers zal werkloos worden. Er zijn mogelijk extra bezuinigingen nodig van 6 tot 10 miljard euro... Volgens minister De Jager kunnen we er niet aan ontkomen. Ik heb op Prinsjesdag al gewaarschuwd voor een naderende storm. Nou ja, we zien die inderdaad nu ook echt komen. Uh, dat bevestigt ook ons beeld. Misschien nog zelfs een beetje slechter dan menigeen dacht. Ja, het ziet er niet goed uit. Daardoor komt een aantal heilige huisjes in gevaar. Want de miljarden moeten mogelijk komen van tot nu toe onbespreekbare onderwerpen. Zoals de hypotheekrenteaftrek en de WW-uitkeringen. Ik heb eerder gezegd dat de tijd van makkelijke besluiten dat die voorbij is. En dat we er dus niet kunnen komen... met het... Blijven voorlezen van onze verkiezingsprogramma's. Het is gisteren en vandaag niet gelukt om alle 27 EU-landen op één lijn te krijgen. Na een marathonvergadering werd duidelijk dat Groot-Brittannië niet ziet in een nieuw verdrag met vergaande begrotingsregels. We're never going to join the euro. We're never going to give up the sort of sovereignty that these countries are to give up in order to enter a fiscal union. Meer macht naar Brussel is onbespreekbaar. Daarom gaan de 17 euro-landen over op plan B. De 17 member states of the eurozone and already many others are committed to a new fiscal compact. Een nieuw verdrag dat zal worden gesloten door de 17 eurolanden. Premier Rutte ziet er wel wat in. Ik denk dat ze zowel op het punt van de automatische sancties aan begrotingszondaren... als ook al op het punt van een geloofwaardige brandgang goede resultaten heeft opgeleverd. Het nieuwe verdrag moet in maart worden gesloten. Toch had Angela Merkel graag meer Europese eensgezindheid gezien. Schauen Sie, als Europäerin denkt man in 27. Als o Europeaan denk je aan 27 landen, niet aan 17, al dus Merkel. Een drama in een winkel in Almelo. Tijdens koopavond werd een jonge kassière van de C1000 doodgeschoten. Er waren veel getuigen. Op het moment dat ik buiten kwam, begon het te knallen... en ik dacht eerst nog dat het vuurwerk was... totdat er dus iemand langs me heen rent met een pistool in zijn hand daden vluchten en pleegde zelfmoord in het centrum van Almelo. Hij was agent in opleiding in amsterdam Amsterdam. Heel iets anders. Kent u die mop van de snelwegschutter? Het was deze zomer spannend op de Nederlandse snelweg. Automobilisten waren hun leven niet zeker, want er was... Een snelwegschutter. mysterieuze snelwegschutter. Wekenlang stonden alle media er bol van. Straks rijdt hij achter me of naast me. Je schrikt je, zoals ik al eerder zei... Je de Maar na het onderzoeken van 179 kapotte ruiten door 40 rechercheurs in vier maanden tijd blijkt. Er is waarschijnlijk geen schutter geweest, is onze conclusie. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De krant vanmorgen met Helene Ekker. Scholen die bezig zijn met vernieuwend onderwijs... scoren beduidend lager dan andere scholen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Trouw... naar schoolprestaties in het voortgezet onderwijs... dat morgen in de krant verschijnt. Trouw keek vooral naar acht scholen... met in totaal zestien afdelingen VMBO, HAVO of VWO. Van die zestien krijgen er maar drie een zesje van de onderzoekers. Alle anderen scoren een vijf of lager. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is fors gedaald, meldt de Volkskrant. En dat komt door de felle discussie die vorige maand ontstond over de vraag of de prik wel zin heeft. Huisartsen geven aan dat ze minder patiënten hebben gevaccineerd. En ziekenhuizen merken dat minder artsen en verpleegkundigen zich laten inenten dan in voorgaande jaren. Europees stapje vooruit. Onder die kop schrijft de Volkskrant een commentaar over de Eurotop. De afspraak over begrotingsdiscipline is teleurstellend. Maar de top levert ook een meevaller op. De eurolanden geven meer geld om probleemlanden te ondersteunen. En dus, schrijft de krant, met de combinatie van hervormingen in Italië, een iets groter noodfonds en een ECB als redder in de nood, zetten de eurolanden toch een kleine stap vooruit. Het AD is negatiever. De afspraken over meer begrotingsdiscipline en strengere controle... zijn eigenlijk niet meer dan een uitgewerkte, aangescherpte versie... van al bestaande afspraken. Het waren juist de redders van nu, Duitsland en Frankrijk... die die afspraken aan hun laars lapten. En er zijn meer onzekerheden. Zolang Europa niet meer is dan 27 eigenzinnige kikkers in een kruiwagen... is er nauwelijks kans op herstel van vertrouwen in Europa en de eurozone. Al dus het AD. Veldslag of bloemenzee is een kop in het Nederlands Dagblad... boven een voorbeschouwing op het massaprotest morgen in Moskou. Op internet signaleert de uitspraak... Als er 5000 demonstranten zijn, slaan ze, slaan ze ons uit elkaar. Als er 50.000 zijn, blijven ze opzij staan en doen ze niets. Als er 500.000 mensen komen protesteren, sluiten ze zich bij ons aan. Op websites waar de massale mars wordt aangekondigd... wordt geadviseerd tegen de ME te lachen, niet te vechten. We kunnen nog honderd kazerne's erbij bouwen, tientallen tankauto's spuiten aanschaffen of nog meer mensen inzetten. Maar daar redden we niet meer levens mee als de brand uitbreekt. Alleen met extra preventie valt er nog winst te behalen. Dat zegt de nieuwe brandweerbaas van Nederland in een gesprek met de Telegraaf. Jaarlijks zijn er ruim 40.000 branden. Tweederde van de slachtoffers bij woningbranden is al overleden door rook voordat de brandweer komt. De discussie over de rol van ouders bij het onderwijs van hun kinderen is ontspoord, zegt hoogleraar opvoedingsvraagstukken Micha de Winter in de Volkskrant. Na de oproep van minister van Bijsterveld aan ouders om meer prioriteit te geven aan hun schoolgaande kinderen, dacht de Winter, o oh jee. Hier ben ik mede verantwoordelijk voor. Vlak voor de oproep van de minister had hij het met haar gehad... over de relatie tussen ouders en scholen. Het ging, hem niet, het ging hem niet om hoe ouders hun kinderen opvoeden... want dat doen ze prima. Hij wilde erop wijzen dat de relatie tussen ouders en scholen... steeds slechter wordt. En zegt... Als je twintig jaar geleden een kind de klas uitstuurde... kreeg het thuis ook nog eens op z'n donder. Daarna kwam de tijd dat je in zo'n geval de ouder aan de telefoon kreeg. Wat hebben jullie verdorie met Pietje gedaan? Nu is er een derde fase... waarin niet meer de ouder aan de lijn komt, maar diens advocaat. Deze onderwerpen... Morgen uitgebreid in de ochtendbladen. dark side of me, love remains a draw that's the high end of the bill, but did you know that when it's slow, my eyes become a legend, the light that you shine can't be seen.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 The light that you shine can't be seen, baby. I compare you to a kiss from a rose. Your rose is in blue. A light hits the glue on the gray seal. Kiss from a rose. Is de eurocrisis nou onder controle of zitten we na afgelopen nacht ineens met twee eurocrisissen, behalve een financiële, ook een politieke. De reacties op het akkoord zijn zo verschillend dat we hier op de redactie ook niet goed weten of we nou opgelucht kunnen zijn of juist niet. Daarom gaan we praten met Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En aan de telefoon is Jolanda Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Boot, uh, u werd vanmorgen om zeven uur wakker, heb ik net van u gehoord. Ja. U zette de radio aan en toen hoorde u ze zijn eruit, maar luchtte dat u ook op? Nee, want je hoeft de radio natuurlijk niet aan te zetten. Uh, inmiddels ben je verslagen naïef als je denkt dat een euroakkoord op, op, dit, op, op dit punt uh, echt tot oplossingen leidt. Uh, dit gaat, gaat ongelooflijk langzaam. Politieke leiders hebben geen mandaat, kunnen het met z'n 17 niet oplossen. Het gaat gewoon heel lang duren. Dus we zitten in een doormoddig scenario en hopen. Gaat het wel langzaam de goede kant op of zelfs dat niet? Nou ja, kijk, de, de vooruitgang van deze week was dat Duitsland en Frankrijk heel merkel heel duidelijk uitspraken van uh, de begrotingsdiscipline wat dan in ieder geval één element is, ja. dat willen we verankeren. En het is verankeren in het verdrag, dat komt er dan nu niet uit... maar goed, ze wilden hier afspreken. Op zichzelf is dat hele grote duidelijkheid voor Frankrijk. Maar laten we nou niet denken dat we met deze afspraak... voor de lange termijn, dat we er zijn... want het is niet alleen begrotingsdiscipline. Nee. Het is dat landen concurrerend moeten worden... en de korte termijn hebben allerlei problemen. Gaan we straks over verder. Mevrouw Stap, bent u opgebleven vannacht? Ik ben niet opgebleven, maar ik heb wel vanochtend... toen ik wakker werd, meteen gekeken. En, wat was de eerste reactie? Nou ja, ontgoocheld. Kijk, ja, wat, je, wat je ziet is uh, natuurlijk uh, nou ja, een stuitend gebrek aan politiek leiderschap in Europa. En dat breekt steeds meer op. Gaan we zo over en... verder praten. Ja. We gaan eerst naar de sombere voorspellingen over de economie in Nederland. De kans dat het kabinet extra moet bezuinigen is groter geworden vandaag. Hans-Anderinga, jij sprak vandaag met uh, vice-premier Maxime Verhagen. Hij moest zich in allerlei bochten wringen om niet vooruit te lopen op de besluiten... die pas officieel in het voorjaar worden genomen. En tot nu toe bleven het ontslagrecht bijvoorbeeld en de hypotheekrenteaftrek... behoorlijk buiten schot. Maar dat gaat straks niet meer lukken, denk ik, hè? Er zijn geen heilige huisjes meer, zei Maxime Verhagen vanmiddag. En zonder het hardop te zeggen, zei hij daarmee dat VVD, CDA en PVV... bereid moeten zijn naar alle mogelijke bezuinigingsposten te kijken. Dus ook naar de hypotheekrenteaftrek en de ontwikkelingssamenwerking. Want nog eens een keer met een fileermes langs alle posten gaan... dat levert nooit de vijf, zes of misschien zelfs wel... 10 miljard euro op die mogelijk nodig is bovenop de al geplande bezuinigingen van 18 miljard. Ja, vragen die was na afloop van de ministerraad heel voorzichtig in zijn antwoorden viel mij op. Waarom is dat? Nou, De samenwerking tussen CDA, VVD en PVV die lijkt nu nog steeds goed. Maar de spanning loopt wel op, want het is natuurlijk heel lastig om weer eens een keer te moeten bezuinigen. In deze situatie kan één verkeerd woord grote gevolgen hebben. En daarom is de officiële lijn nu dat de echte cijfers waarop het kabinet zijn besluiten baseert, die liggen er pas dit voorjaar. Dus waarom zou je nu al vooruitlopen op wat er mogelijk gaat gebeuren? Er is één ding zeker. Die laatste ramingen van de Nederlandse bank... waar ze vanmiddag mee kwamen, die uh, zien er niet goed uit. Daar kan ook Verhagen niet omheen. Ja, dit is inderdaad weer een, een nieuw signaal... dat de economie in, uh, in zwaar weer terechtgekomen is. Gezien die grote onzekerheden waarmee we het kampen hebben... ook als je kijkt naar de schuldencrisis in Europa... dan komen die slechtere cijfers die, uh, die, die komen niet als een complete verrassing. Hè. We hadden hm. natuurlijk eerder ook al... Uh, een signaal van uh, kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarbij, uh, waarbij we eigenlijk de min ingingen. Dus u heeft uh, er over na kunnen denken: valt er nog te ontkomen aan extra bezuinigingen? Oké, uh, wat, wat in ieder geval duidelijk is, is dat we moeten vasthouden aan een beleid van het gezond maken van de overheidsfinanciën. Uh, en het versterken van het verdienvermogen van, uh, van onze economie. En uh, de tegenvallende, de groei, die economische groei, die, die, die, die, stelt ja, ons, toen... die stelt ons inderdaad voor, voor budgettaire uitdagingen. Maar in welke mate er budgetaire ingrepen nodig zijn, bezuinigingen of, of hervormingen, dat zullen we aan de hand van de actuele cijfers moeten bekijken. Daar hebben we afspraken over gemaakt dat wij besluiten dat we die nemen op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. En dat komt dat het voorjaar. voorjaar. En, dat, komt voorjaar. en dan, uh, dat is voor ons de belangrijkste leidraak. En, maar tegelijkertijd zijn we uiteraard ook gebonden aan Europese afspraken... Uh, over het terugdringen van het begrotingsakkoord... En, uh, en de begrotingsregels uh, zoals vastgelegd in het regeerakkoord en het gedoogakkoord. Ja, maar als je ziet welke kant het nu opgaat... dan hoef je geen briljante econoom te zijn... om te zien van a. dat het heel erg lastig wordt en b... Dat de kans toch ook redelijk aanwezig lijkt dat dit kabinet moet gaan bezuinigen. En dan is natuurlijk de vraag, waar ga je dat op doen? En dan wordt altijd genoemd bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Ja, maar kijk, dit zijn dus ramingen, geen realisatiecijfers. Dus ik vraag okay. me niet aan, aan voorspellingen. Nee. En we hebben wel de afspraak gemaakt in het regeerakkoord en in het gedogenakkoord... dat als, we het, als het tegenvalt... In het valt tegen. Val tegen, dat we dan niet meteen hoeven te gaan bezuinigen... want dan is er, dan dan nog is er zes voor miljard? 6 miljard extra ruimte aan de uitgaven. En pas als we dus eigenlijk daar overheen gaan... dan ontkomen we niet aan het nemen van maatregelen... en we hebben ook afgesproken dat we dan maatregelen nemen. En ik ga op dit moment niet insluiten of niet uitsluiten... Ik ga ervan uit dat wij op basis ook van de cijfers van het Centraal Economisch uh, Plan. dat we dan zullen bekijken of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Maar dan zeg ik. Dat hoeven niet zegt... alleen bezuinigingen te zijn, dat kunnen ook hervormingen zijn. En die afspraak hebben we wel gemaakt. Dus u zegt niks in, niks uitsluiten. Dus dat houdt dan ook in dat eigenlijk alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Uh, wat, ik, uh, wat ik zeg is dat we, indien de zaak zo tegenvalt dat er extra maatregelen genomen moeten worden... dat je dan niet bij voorbaat aan alle heilige huisjes kunt, uh, kunt vasthouden. Dat je ook niet kunt volstaan met het voorlezen van je verkiezingsprogramma. Je kan dus niet bij voorbaat allerlei heilige huisjes uh, op gaan werpen. Nu zegt uw partijgenoot Jaap de Hoop Scheffer... Uh, dat volgens hem is het zonneklaar dat er iets moet veranderen... aan de hypotheekrenteaftrek. En dat je dat uh, stelsel op termijn moet afschaffen. Ja, on ondanks het feit dat ik uh, Jaap de Hoop Scheffer uh, baartje mag... Uh, geldt voor hem ook, uh, uh, wat voor, voor iedere uh, niet-actieve politicus geldt... Uh, is dat je uh, je ijmezen uh, je verantwoordelijkheid moet nemen... als je de verantwoordelijkheid hebt. Maar goed, het is en, een en, en geluid van En uiteraard zijn er allerlei opvattingen. Nee, daar ben ik met u eens. Er zijn allerlei opvattingen. Hm. Wat ik voorsta is dat we op basis van de actuele cijfers... in het voorjaar bekijken of er bezuinigingen... of hervormingen uh, tot stand moeten gebracht worden. En dan buigen we ons daarover. Dus geen heilige huis is. daaruit concludeer ik dan dat bijvoorbeeld ook voor het CDA er gepraat kan worden over ontwikkelingssamenwerking en over ook de hypotheekrente aftrekken. Ik eh, zeg dat maar, uiteraard maar... iedere partij opvattingen heeft. Maar we hebben ook tegelijkertijd de afspraak gemaakt dat eh, wij nadere maatregelen zullen nemen indien we eh, daartoe gedwongen worden door de economische ontwikkelingen. We gaan naar Brussel. Daar is afgesproken dat er strengere begrotingsregels komen. Er moet begrotingsevenwicht komen. En zo niet, dan kan Brussel automatische sancties gaan uitdelen. Is hier sprake van een overdracht van bevoegdheden? Nou, wat ik het uh, mooie vind is dat uh, nu in, in Brussel... Uh, vooral uh, eigenlijk datgene bereikt is waarop wij als Nederland hebben ingezet. En dat is dat eigenlijk die landen die er een potje van maken... dat die onder curatele worden gesteld. En dat is uh, dat we eigenlijk de afspraken die we eerder hebben gemaakt... dat we die nu ook kunnen afdwingen. Je moet het toch vergelijken met, uh, met het feit dat we al lang hadden afgesproken... dat je niet door het rode licht mag rijden. Uh, wat we nu doen is zorgen dat er een politieagent ook je daadwerkelijk een bekeuring uitdeelt. Als je de bevoegdheden liggen. af aan Brussel? Ja, ik vind het een, een, een uh, toch een beetje een typische discussie die we hier in Nederland uh, voeren. Wat we doen nou ja, Ik Isländer... stel het ook, omdat uh, deze week, zei de Partij van de Arbeid, nog, als Nederland als gevolg van de afspraken te veel bevoegdheden zou afstaan aan Brussel... dan moet wat de PvdA betreft, zouden nieuwe verkiezingen moeten komen... Maar, dat wij als kiezer ook ons oordeel bij ja, nee, kunnen. Ja, dat, dat is een opvatting die inderdaad door de heer Plasserk en de heer Cohen van de Partij van de Arbeid naar voren is gebracht. Maar wat, wat, er nu ligt. Wat, wat er nu ligt is automatische sancties. En dat is begrotingstoezicht versterken. Dat is een versterkte begrotingscommissaris... die hmm. ook, ook dat onafhankelijke toezicht doet en uh, ook de handhaving van de, van de gemaakte afspraken. Dus wat je, wat je in zegt... als datgene wat we hadden afgesproken bij de invoering van de euro... Als dat niet wordt nageleefd, dan word je dan nu toe gedwongen. Dus Cohenen, is, is sterk hoeven wat u betreft het... niet straks om nieuwe verkiezingen te vragen? Nee, inderdaad. Op basis nee, inderdaad, van op wat er nu ligt niet. Want we, we, dat je de afspraken die je eerder gemaakt hebt, dat je die nu gaat afdwingen... dat lijkt me niet meer dan logisch gelet op het feit dat er een aantal landen een potje van gemaakt hebben. Wij stellen die landen onder curatelen, En dat moet niet afhankelijk zijn van de opvatting van dat land zelf... maar van die onafhankelijke begrotingscommissaris zij Maxime Verhagen. Ja, mevrouw Stap van uh, GroenLinks en Arnoud Boot zijn hier uh, te gast... hoogleraar financiële markten aan de UvA. Mevrouw Stap, heeft u de indruk dat er een afspraak is gemaakt... over het afstaan van meer bevoegdheden? Um, nou, ik heb wel de indruk uh, dat er in ieder geval heel verschillend over gecommuniceerd wordt. Kijk, die eerste stappen die nu gezet worden... dat betekent zeker dat er meer bevoegdheid bij Europa komt. Omdat er dan echt gewoon uh, ja, een stap wordt gezet naar meer automatische sancties... en nou ook echt... Uh, nou ja, steviger ingrijpen bij landen als het uh, dreigt te ontsporen. En wat mij betreft zou het eigenlijk nog wel een stuk verder moeten gaan. U bent er niet Want... op tegen? Tegen het afstaan van ik ben, bevoegdheden? Uh, ik ben daar helemaal niet op tegen. Ik ben daarvoor. Maar ik vind wel dat dat uh, veel democratischer zou moeten gebeuren dan het nu gebeurt. Want het wordt in hoge mate uitonderhandeld door regeringsleiders in achterkamertjes, Europese Commissie, Europees Parlement... Ook de nationale parlementen zijn daar eigenlijk te weinig bij betrokken. Ja. En ik vind het schadelijk ook dat het kabinet daar zo wisselend over communiceert. Want een paar maanden geleden nog uh, sprak Rutte over. ...bakken van soevereiniteit die moesten worden overgedragen. Nou Op het moment dat de PvdA weer even blaft en uh, roept om verkiezingen... ...dan blijkt er ineens weer geen sprake van overdracht van soevereiniteit. Het punt is, dat moet wel echt. Europa moet meer politieke macht krijgen om deze crisis echt te kunnen beweren... Ja. ...en om echt de crisis in de financiële sector goed te kunnen aanpakken. Meneer ook en mee dat... eens? Ja, nee, het, het, het klopt. Ik, de democratische legitimatie is... Uh, wat is een beetje duur wordt dan. Voor dat de kiezer eigenlijk buitenspel staat. Dat is natuurlijk een zorg. Maar uh, de kiezer zal begrijpen... Uh, dat je in Europa een mechanisme nodig hebt... dat de begrotingen beter in de hand gehouden worden. En de kiezer zal ook begrijpen... dat als landen dreigt te ontsporen... wat dan even niks met de begroting te maken heeft... denk even aan uh, de, de housingbubbel in Spanje en Ierland. Want daar was de overheid niet in de problemen. Maar de, de private sector in de problemen. Dat het wel prettig is dat er iemand in Europa aan de bel kan trekken. Ja, dus op zichzelf zijn die afspraken zoals die vanaf gemaakt zijn wel goed, zegt u? Die zijn, in ieder geval, in die richting moeten we gaan. Maar uh, zijn natuurlijk absoluut niet concreet genoeg. Uh, ze zijn ook, de, de hele handhaving uh, is, is onduidelijk. Maar, maar concreet is ook een probleem, want je moet ze wel concreet maken. Want als je ze niet concreet maakt, dan weet de kiezer... Ook niet waar het over gaat. Maar is het niet zo dat dat nu uitgewerkt wordt... en dat het in maart allemaal helder is? Of is dat weer een illusie voor mij? Ja, nou ja, inmiddels weten we dat deze normale gedachte... toch naïef is, deze normale gedachte. Want er is gewoon geen sprake van geweest... de afgelopen zes eurotoppen die we gehad hebben. Het werd steeds ook achteraf niet duidelijk. Ja, het probleem is dat ik voorzie dat in de loop van komende week... de regeringsleiders elkaar weer tegen gaan praten. En dat na maart maandagochtend kwart voor twaalf... Uh, de markten de conclusie trekken dat er niks besloten is. Nee. En dat het niet duidelijk is uh, wat er überhaupt uh, gaat gebeuren. Want zo ging het de vorige keren steeds. Ja, de, dus zo ging het de vorige keren. En de belangrijkste is dus... kijk, dat hier niks heel concreet uitkwam, alleen een richting uitkwam. Die richting op zichzelf is goed. Het belangrijkste is dat de komende tien dagen... er met één stem gesproken ja. wordt. Even, even ja. naar dat element dat Engeland er een beetje buitengevallen is. Ja, precies, maar mevrouw, mevrouw daarbij... Ja, dat vroeg me af. Is, ook... is dat erg dat Engeland Groot-Brittannië niet meedoet? Ja, ik vind dat wel erg, want dat zet natuurlijk ook toch wel de deur open voor andere landen om afstand te gaan nemen. En het uh, maakt het eigenlijk ook moeilijk voor de Europese Commissie om hierin een rol te nemen. Want officieel kan Engeland dat eigenlijk gaan saboteren als ze zouden willen. Dus er moeten nu naar moeilijke wegen gezocht worden. Niemand weet nog precies hoe om, om dit buiten het Europees verdrag om te gaan regelen. En ja, of ze dat echt voor elkaar gaan krijgen is de grote vraag. Ja, meneer Boot, vindt u het een, een slimme stap of zegt u dat het zal alleen maar tot vertraging leiden? Ja, er was, er was uiteindelijk geen keus. Uh, Frankrijk en Engeland uh, stonden op voet van oorlog. En dan kunnen we met modder gooien wie de, schuld, uh, wie de schuldig is. Maar dit is een pure machtsvraag. Uh, Frankrijk wil macht houden in Europa. En dat is prettig als, uh, als Engeland uh, weggeduwd wordt. Uh, en Engeland wilde de onverantwoorde financiële sector niet aanpakken. Uh, en en derhalve Europa op afstand houden. Onder normale omstandigheden was het niet zo erg geweest. Maar we hebben nu inmiddels drie breuklijnen. Dus de breuklijn tussen Engeland en de rest van de, uh, van, van de EU. De breuklijn tussen Noord- en Zuid-Euro noorden, concurrerend, zuiden niet. En de derde breuklijn is tussen de ECB... wat die als centrale bank moet doen... en wat regeringsleiders moeten ja. doen. Drie breuklijnen is wel een beetje veel. Ja, komt Europa daarmee serieus in gevaar? Zegt u dat? Ja, we zijn er in ieder geval absoluut niet. Dus komt er in gevaar. Europa, eh, Europa eh, kijk, de eurozone als muntunie... Uh, is in gevaar, ja. die is in gevaar... Uh, die was in gevaar, is in gevaar... en het zal, uh, het zal van de komende tijd afhangen... Uh, of de euroleiders uh, de ultieme consequenties trekken... dat er heel consequent gehandeld moet worden... en dat er bepaalde zekerheid verstrekt moet worden. Uh, en uh, uh, Dat is een ingewikkeld pakket. Nederland en België konden Fortes al niet oplossen. En dit zijn 17 ja. landen die wel wat meer moeten oplossen... dan een ja. bankjaard probleem. Ik wil even naar Nederland. Mevrouw Sap, uh, vandaag is duidelijk geworden... dat het er fors meer bezuinigd uh, moet worden. Bent u het daarmee eens met die conclusie? Nou, dat is geen conclusie, maar het is gewoon de slechte economische perspectieven. Uh, die maken dat de overheidsfinanciën nog veel verder zullen ontsporen. En als het kabinet zich aan zijn eigen begrotingsafspraken wil houden, dan zal er heel veel meer moeten gaan gebeuren. Maar bent u het daarmee eens? Nou, ik denk dat het heel verstandig zou zijn om uh, het vizier echt goed te richten op... Um, uh, ...overheidsfinanciën op de langere termijn op orde krijgen... ...en dus ook inzetten op stevige structurele hervormingen. En als je dat doet, dan kan je het ook permitteren... ...dat je op de kortere termijn een wat verantwoorde rustiger tempo hebt. Want het grote risico, als je op korte termijn nog meer echt zwaar gaat snoeien... ...en bezuinigen op de soort manier wat het kabinet nu doet... ...dat uh, de economie nog verder oh ja. in gaat. Maar zegt u dan eigenlijk, je moet goed nadenken over hoe je bijvoorbeeld die hypotheekrente aan gaat pakken... Uh, ...maar dat hoeft niet op heel korte termijn aan geld op te leveren? Nee, daar kan, je, daar kan je inderdaad de tijd voor nemen. Als je weet dat je dat echt grondig aanpakt... en dat je daar op termijn de overheidsfinanciën echt met miljarden miljarden verbetert... dan kan je daar ook wel een wat rustiger tijdspad voor nemen. En dan hoeven die niet binnen een paar jaar of binnen twee jaar al vijf miljard op te leveren of zes miljard? Nee, daar kan je echt wat meer tempo voor nemen. Er is geen enkele reden om... Eh, door die begrotingsafspraak die het kabinet zelf heeft gemaakt... ik snap dat zij zich daaraan gehouden voelen... maar er is aan zich geen enkele reden... ook vanuit economisch perspectief niet... ook vanuit politiek perspectief niet... om dat per se zo te nemen. Meneer Bootmees? Ja, kijk, de kredietwaardigheid van Nederland is belangrijk in deze periode. En eh, het belangrijke dossier die, die dit kabinet heeft laten liggen... is om de lange termijn kredietwaardigheid te borgen. En als daar zekerheid over is... dan is dat een uitruil met nu minder bezuinigingen dus heel legitiem, maar beter nog, veel sterker nog, hypotekrente uh, aftrek uh, op een verantwoorde manier afbouwen, want daar hebben we het over. Want Niet dat is, cru dat is, dat is cruciaal. Ja. Die gaat ervoor zorgen dat die woningmarkt weer werkt. En die ja. woningmarkt zorgt dat iedereen op slot zit en zijn huis op dit dus moment. Dus als je een goed plan neerlegt over hoe je dat moet doen, zegt u, er ben je al helend. Dan hoef je dat, misschien geen vijf miljard te bezuinigen. Dat, op termijn bezuinig je zelf daar veel meer mee. Maar niet op korte termijn. termijn. Er is geen enkele reden dat je op dit moment dat geld op tafel moet leggen. Maar het moet wel duidelijk zijn dat de Nederlandse overheidsfinanciën op het pad wat gevolgd wordt, verantwoord zijn. Ja. En hypotheekrente aftrekt... verhogen AOW-leeftijd, versnellen, et cetera. Dat zijn maatregelen die, die zekerheid geven. Ja. En mevrouw Sab, ja. nog even een politieke vraag. Denkt u al na over hoe u dat de komende tijd gaat doen? Want het kabinet zal ook naar u gaan kijken. Heeft u bijvoorbeeld met Partij van de Arbeid en D66 afgesproken dat u samen gaat optrekken? Nou, wij, wij hebben eigenlijk steeds heel duidelijk gezegd: Kijk, dit is een probleem wat gewoon op de borst van het kabinet zelf ligt. Um, en uh, um, als zij er niet uit gaan komen, dan gaan wij daar niet voor in de bres springen. Uh, dan, uh, dan vinden wij het hoogste tijd voor nieuwe verkiezingen. Maar ja, bij Koenders heeft u het ook gedaan. Ja, dat is een andere kwestie. Ja. Koenders wilden wij zelf. En daar zou het kabinet ook nooit op gevallen zijn. Dan waren ze vrolijk doorgegaan, maar zonder dat Afghanistan geholpen zou zijn. Nu is dat een hun... wezenlijk andere ja. kwestie. En ik, ik denk, ik verwacht, kijk het kabinet heeft zichzelf ook voor een deel in de problemen geplaatst. Die economische ontwikkeling kunnen ze niet veel aan doen. Maar zij zijn in een economisch buitengewoon kwetsbare tijd, terwijl ze al wisten dat we in een eurocrisis zaten, met een gedoogpartner in zee gegaan, waarvan ze ook wisten dat, ontzettend moeilijk zaken mee konden ja. doen... op al die belangrijke structurele hervormingen die nodig zijn. En dan lossen nou, ze het ook zelf zeggen, maar op, zegt het u. Maar op. Oh ja. Oh ja, Goed, ik begon of u uh, vanmorgen een beetje rustig wakker bent geworden. Gaat u rustig slapen straks, mevrouw Sap? Ik ga zo nog even heerlijk kletsen en goed wijntje drinken. Dan ga ik wel rustig slapen. Maar natuurlijk, ik maak me grote zorgen over de situatie in Europa. Ik oh ja. ben ook heel benieuwd hoe die markten reageren. En uh, ja, ik, ik betreur echt het, gebrek, het grote gebrek aan politiek leiderschap... Hoorlijk. wat we op dit moment zien. Wel u voor zometeen, meneer Boot. Gaat u rustig slapen? Nou ja, ga wel rustig slapen. Het heeft helemaal geen zin om niet rustig te gaan slapen. Want uh, niet rustig slapen lost geen enkel probleem op. Uh, kijk, de komende, week, komende weken uh, laten we hopen dat, uh, dat Europese regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen. En eens blijven vooral. Eens blijven. En je zult zien dat als ze dat doen, dan is de ECB okay. ook wel bereid wat, uh, wat, uh, wat rust te geven aan die financiële markten. Want dat was, dat was hetgeen waarom de financiële markten vandaag niet negatief gereageerd hebben. Okay. Dus uh, ja, laten we het in ieder geval het beste hopen. Arno Boot, ook wel het rusten. Dank Van Bluff. Behalve over het akkoord dat op de EU-top werd gesloten... ging het vandaag vooral over de relatie tussen de Franse president Sarkozy... en de Britse premier Cameron. Het zou niet boteren tussen de twee. En tijdens die negeste avond zou het tot een confrontatie zijn gekomen. Ik ga erover praten met correspondent Arjen van der Horst in Londen... en Ron Linker in Parijs. Goedenavond allemaal. Arjen, ik begin bij jou. Je hebt de beelden gezien van de top, wij ook. Het leek er een beetje op alsof zelfs de lichaamstaal zei dat het niet botert, hè? Het beeld dat we vanochtend zagen, zei alles uh, volgens mij. Dat was uh, na die lange nacht van onderhandelingen. Ze hadden een paar uurtjes geslapen. Toen kwamen alle Europese leiders weer bijeen. Cameron zat daar heel stilletjes in een hoekje. Sarkozy was druk uh, de ronde aan het maken, praten met de regeringsleider. Driftig handen aan het schudden met zijn collega's die het akkoord wel hadden ondertekend. En op een gegeven moment zag je Cameron uh, langs Sarkozy lopen. Cameron, beetje zure grimlach, strakke schouders. Sarkozy, die keek hem nog geen eens aan alsof hij lucht was. En dat ja. was wel veelzeggend, vond ik. Ja. Ron, is er gebrek aan ge chemie tussen de twee? Nou, dat, dat weet ik niet hoor. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld andere onderwerpen dan de euro. Hè, want de euro dat ligt uh, gevoelig. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Iran. De kernwapens daar, daar trekken ze gezamenlijk op. Kijk je naar Libië. Ze zijn nog in september samen naar Benghazi geweest. Uh, samen stonden ze daar te juichen bij de overwinning van de rebellen. En er is ook een persoonlijke band. Hè. Toen, uh, toen de vader van Cameron op sterven lag, was het Sarkozy die persoonlijk een helikopter uitleende aan Cameron om naar het sterfbed van zijn vader te vliegen. Dus op het gebied van de euro, ja, ze hebben ruzie, maar ze hebben toch ook wel raakvlakken. Oké, okay. laten we even proberen te kijken of we scherp kunnen krijgen wat er vannacht is uh, gebeurd. Arjen, waarmee ging Cameron naar Brussel? Had hij iets bij zich om tot een akkoord te komen? Nou, op het eerste gezicht hadden de Britten voor hun doen een best redelijke positie. Want opvallend is dat de Britten al maanden geleden hebben toegegeven... dat een fiscale unie nodig is om de euro tot een succes te maken. Ze vinden de euro een halfbakken project. Dat hmm. kan alleen werken als er naast die monetaire unie dus ook een fiscale unie komt. Dat betekent dus overdracht van soevereiniteit. Nou, dat, daar willen de Britten niet bij zijn. Maar tegelijkertijd willen ze ook weer niet de vorming van zo'n unie uh, blokkeren. Dus dat wel een hele belangrijke voorwaarden aan vast. Ze willen de status van Londen uh, als financieel centrum beschermen. Ja. Ze willen dus een uh, uitzonderingspositie, dus nieuwe Europese regels... en dan vooral die financiële transactiebelasting. Ja, daar moest Londen gevrijwaard van blijven. En, en dat is, is, is daar dan de ook voorwaarde de clash waarmee of, hij naar Brussel kwam. Is daar dan ook de echte clash over gegaan vannacht? Absoluut. En dat was de voorwaarde die uh, Cameron op tafel legde. Er was voor het grote overleg met alle 27 leiders... eerst een overleg tussen Cameron, Sarkozy en Merkel. Oh ja. En daar is het eigenlijk gelijk misgegaan. En hoe want, hard is dat uh, gegaan? Merkel... We weten niet precies. We horen wisselende berichten. Maar uh, uh, Sarkozy schijnt boos te zijn weggelopen uit dat overleg. Dat zette dus al de toon. Van Franse diplomaten hoorden we ook heel zuur... Ja, die vergeleken Cameron uh, als een man die naar een uh, swingersavond voor paren gaat... en die vergeten <lacht> is zijn vrouw mee te nemen. Dus ja, ze, ze noemden hem dus ook een egoïst. Want de Britten die alleen maar denken aan hun eigen Britse belang, het belang van Londen... en niet kijken naar het grotere uh, Europese belang. En dat is het verwijt dat Cameron uh, naar zijn hoofd krijgt geslingerd nu. Ja, Arjen, uh, de Cameron heeft dus zijn vete uitgesproken. Hoe wordt daar bij jou over gesproken? Nou, de conservatieve achterban, die juicht. Vooral de euroceptici, die vinden dit echt een meesterzet. De oppositie een heel ander verhaal. Uh, die vinden dat Cameron de, positie, de Britse positie in Europa heeft verzwakt. De liberaal-democraten, de, de, de, de, de kleine coalitiepartner van uh, de conservatieven... ja, die scharen zich met knarsende tanden achter Cameron... want eigenlijk zijn zij veel pro europese dan de, de conservatieven. Maar ja, ze steunen nu Cameron om maar de lieve vrede in de coalitie te bewaren. Maar wie nu uh, gelijk heeft of het nu slecht is of niet... het wordt hier wel gezien als een monumentale gebeurtenis. Zelfs Margaret Thatcher, de darling van de Britse euroceptici... vaak gedreigd met een veto, nooit uitgevoerd. En Cameron mm. doet het dus gewoon wel. En er heeft zich een fundamentele verandering voltrokken. Uh, uh, de Economist, het gezaghebbende tijdschrift, die het heel mooi... die zegt, de tektonische platen van de EU hebben zich vandaag dramatisch verschoven volgens een breuklijn... die Europa altijd verdeeld heeft, namelijk het Kanaal. waarom ja. wordt het in, in, in Frankrijk ook zo dramatisch gezien? Ja, hier hebben ze het ook over het Britse isolement. Hè. De, de EU van 27 is niet meer, schrijft uh, Le Monde. Ze noemen het bluffpoker, gevaarlijk spel van Cameron. Uh, Le Monde zegt in het hoofdcommentaar... we houden nog best van Groot-Brittannië, hoor. Wimbledon, fish and chips, de Beatles... Uh, maar het was toch terecht dat iedereen nu non zei tegen de Britten. En in de Wall Street Journal stond, eh, een krant die niet uit Frankrijk komt, uh, wat Napoleon en de Gaulle niet lukte, is Sarkozy wel gelukt. Uh, de, Groot de Britten isoleren van de rest van Europa. Die ja, zeer, want ja, ook die grote woorden. Wordt dat uitgelegd als een overwinning voor Sarkozy? Ja, eigenlijk wel. Uh, uh, de, wat van tevoren was uh, verwacht dat. De Britten tegen zouden stribbelen. Dus het is geen verrassing dat dit eruit kwam. Maar Sarkozy heeft in zekere zin gekregen wat hij wilde. De plannen zoals hij die met Merkel had besproken afgelopen maandag zijn er doorgekomen. Toen hadden ze ook al gezegd van we gaan meteen kijken wie er mee wil doen. En iedereen die niet mee wil doen, prima. Dan doen we het alleen met de landen in de eurozone. En dat geeft dan helemaal niks dat Engeland niet meedoet? Nou ja, kijk, voor de Britten, ze hebben... Uh, uh, Sarkozy heeft maandag gezegd, het liefst doen we het met zijn 27e. Maar als dat niet gaat, ja, het gaat ook om snelheid. En je moet niet vergeten dat voor Frankrijk staat er veel op het spel. Uh, het staat op het punt om het, de triple-A-status te verliezen. Er zijn verkiezingen begin uh, volgend hmm. jaar over vier maanden. Uh, Sarkozy moet bezuinigingen doorvoeren, werkloosheid. Gevolg is dat Sarkozy zich toch hier in Frankrijk wil tonen als de grote redder. Een duidelijk plan hoort daarbij. En daar moet je dan ook aan vasthouden, desnoods tot aan een... Uh, fikse ruzie in de nacht. Ja. Ron, de, de, uh, Sarkozy, is hij nou weggelopen bij het overleg of niet? Weet jij dat? Uh, hier, kijk, niemand is erbij geweest. Hè? Dat, of, althans, niemand van de pers is erbij geweest. Dus uh, ik heb er hier weinig over gehoord of gelezen uh, over het weglopen. Het zou kunnen, hij heeft het eerder gedaan, bij notabene Angela Merkel. Daar heeft hij ook beleefd gezegd, uh, madame, we komen er niet uit, ik ga weg. Toen uh, is hij op zijn kantoor gaan wachten. Uiteindelijk kwam zij terug. Die draaide bij. Cameron kennelijk nu niet. De Nouvelle op zijn tijdschrift hier die schreef over uh, die ruzie die er dan zou zijn geweest. Uh, zou ook heel goed kunnen dat beide mannen belang hebben bij, bij de berichten over die ruzie. Ja, over ja. geruchten over ja. de ruzie. Dat kunnen ze in ieder geval tegen het thuisfront zeggen. We hebben er alles aan gedaan. We hebben zelfs geknokt met de tegenstander. Ja. Ja, dus... want die binnenlandse politieke dimensie speelt wel degelijk een rol voor de Britten. Hè? Want... De conservatieve partij, niet vergeten in de jaren negentig, vocht elkaar de tent uit over Europa. Cameron dacht dat het spook Europa voorgoed verdwenen was binnen zijn partij als splijtswam. Dat is helemaal teruggekeerd. Nou, die partij dreigt dus weer verdeeld te raken. En Cameron hoopt zo met dit veto die gemoederen enigszins te sussen. Dat hij in ieder geval zijn partij achter zich houdt. En vind je dat een reële hoop? Nee, want het is alsof hij de doos van Pandora heeft geopend. Dat, dat, dat hoorden we ook vandaag. Want euroceptici, ja, euroceptici zijn nu vol goede moed. En die zeggen, goede zet, Kermen. En nu moeten we het momentum, uh, uh, daar moeten we van profiteren. Nu moeten we doorzetten. Desnoods unilateraal uh, nieuwe lossere banden met de EU creëren. Uh, en als het even kan, ook nog eens een referendum... of we nu hmm. wel of niet bij de EU moeten blijven. Dus dit kan nog tot veel meer leiding, groot brittannië Oké. Okay. Arjan van der Horst in Londen en Ron Linker in Parijs. bijna hartelijk dank.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 Koen, don't give up the fight. Het is morgen, precies 100 jaar geleden... dat Marie Curie de Nobelprijs voor de chemie heeft gekregen. Ze was een pionier op het gebied van radioactiviteit. En ze heeft ook onderzoek gedaan in Nederland... in het lab van Kamerling Onnes. Daarom zijn er de komende dagen allerlei activiteiten... in het museum Boerhaven in Leiden. Directeur van dat museum is Dirk van Delft. Goedenavond. Goedenavond. En aan de telefoon is ook een nazaat van Heike Kamerling Onnes. En dat is Janne Kamerling Onnes. Ook u goedenavond. Meneer van Delft, kwam het u beginnen. Marie Curie die won dus die Nobelprijs uh, uh, voor de chemie. Hoe bijzonder was dat? Nou, dat was heel bijzonder. Zij uh, heeft uh, de nieuwe elementen radium en polonium ontdekt. Daar allerlei onderzoek aan gedaan. En het was bovendien haar tweede Nobelprijs. Dus uh, mevrouw Curie was echt een uitzonderlijk uh, figuur in de, in de wereld van de natuurwetenschap. En genoot ze daarvan? Nou, voor de tijd heeft van altijd het was een keiharde werkster. Uh, en uh, ja, na de dood van haar man stond ze er ook alleen voor. Ook alleen met haar, met haar gezin natuurlijk. En uh, ja, ze, ze heeft geweldig gepionierd. Uh, ook geweldig doorgezet. Ja, en ik denk dat ze wel genoot van haar succes, zeker. Ja, radium heeft ze ontdekt. Wat is dat, precies? Dat is gewoon een van onze elementen. Net als waterstof of zuurstof. Uh, uh, en radium is een radioactief element. Heeft Ze weten het isoleren uit, uit een soort ets. Uh, en daar voor het eerst onderzoek naar gedaan. Het weet het uh, chemisch uh, te isoleren en ook uh, allerlei eigenschappen van bepaald. En wat dachten ze daarmee te kunnen doen in die tijd? Nou, tijd was een nieuw verschijnsel. Uh, men hoopte daar ook, uh, ook toepassingen natuurlijk van te doen. Uh, haar man Pierre heeft onder andere Breed preparaten op zijn arm gebonden... om eens te kijken wat, het, wat dat zou doen. Ja. Er waren ook al heel snel al, al ideeën over dat, dat het gezel zou kunnen bestrijden. Ja, hartstikke link zou je zeggen. Ja. Nou, dat was het natuurlijk ook, want uh, ja mevrouw Curie is, uh, is laat op uh, 66-jarige leeftijd... aan leukemie overleden, zeer waarschijnlijk. Uh, Zij zelf? Als gevolg natuurlijk van, ja. en, en ook haar aantekenboekjes, ook heel interessant... worden in de bibliotheek Nationaal in Parijs bewaard. En als je die raadpleegt, moet je nog steeds even een papiertje tekenen... dat je de zaak niet aansprakelijk zal stellen, want die boekjes die stralen nog steeds. Echt waar, dat ze gaan nog steeds door? Ja, dus, die tijd zoals het heet. Dus de, de mate waarin de straling afneemt in de tijd... is, is, is bij dat element heel, heel traag... Uh, dus uh, ja, die reactiviteit die blijft heel lang in stand. Weliswaar dus geen hoog niveau, maar toch ja, genoeg om, om nog steeds te meten. Ja, ze is ooit in Nederland geweest hè, met twee radiumbuisjes. Ja, Wat komt ze is, doen? Uh, nou, uh, de grote vraag natuurlijk, wat is die radioactiviteit? Wat, uh, wat, uh, wat uh, zit erachter? En dan ga je natuurlijk kijken, waar hangt het van af? Hangt het af van de temperatuur? Hangt het af van, van de druk die erop zet? Of wat dan ook. En op een gegeven moment is ze naar Leiden gekomen... om eens uit te zoeken, want Leiden was het plekje... waar je het ongelooflijke kou kon, kon produceren. Het koudste plekje op aarde van Kamerling-Onders. Dus ze wilden gewoon kijken in dat laboratorium van Kamerling-Onders... als ik nou dat radiumpreparaat echt extreem, extreem afkoel... blijft dan die intensiteit van die radioactiviteit even hard in stand, of gaat het afnemen? En zo ja, is dat misschien een clue om te kijken wat erachter zit? En wat bleek? Dat het uh, precies doorstraalde, zoals bij kamertemperatuur. Kortom, waren ze waren geen ene geen, geen, fluit opgeschoten nee. met, uh, met die dragen. Ja. En ik heb begrepen dat een van de radiumbuisjes achter is gebleven. Ja. Waarom het is dat? Was, ja, het idee was om een soort vervolgonderzoek te doen. Dus met name kun ging terug... Naar Parijs, met, met achterlaten van haar spulletjes... want ze zou toch een keer terugkomen. Daar is het nooit meer van gekomen. Dus die zaken zijn eigenlijk achtergebleven in Leiden. En via het uh, ja, uh, bewaren in het laboratorium... uiteindelijk in Museum Boerhaven uh, in een depot terechtgekomen. En weet u waarom ze niet meer teruggekomen is? Ja, nou ja, er gebeurde van alles. Uh, uh, Marie uh, Curie, ja, haar is echt nog als overleden. Uh, ongeluk gehad. En uh, op een gegeven moment had ze een soort geheime relatie... met Paul Angevin, en dat is een bekende natuurkundige uit die tijd. Er kwam een schandaal van... Toen zij uit, uit Leiden terugreisde naar Parijs in, in, in 1911, in de zomer. Ja, toen was daar de rolperste bovenop gesprongen. En ja, toen, toen is dat helemaal ont, ja, uit de hand gelopen. Is ook in een soort zenuwinzinking uh, terechtgekomen. Heeft, heeft een tijd lang niet meer kunnen werken. En heeft pas later de boel weer opgepakt. Ja. Maar toen is eigenlijk ja, van dat plan om, om naar Leiden terug te komen... voor een soort vervolgonderzoek, niets meer terechtgekomen. Mevrouw kameling onders Marie Curie, die logeerde bij uw familie toen ze in Nederland was. Gaan daar nog verhalen over rond in de familie? Nou, wat ik in ieder geval weet... is dat, dat mijn vader altijd vertelde... dat ze... Uh, op, dat mijn vader vertelde... dat hij op schoonheid heeft gezeten... Uh, in het huis van zijn grootvader. En uh, wij altijd grapjes daarover maakten... dat uh, uh, hij misschien nog steeds licht gaf daardoor. Want, ja, wij hadden het gevoel dat ze misschien toch wel... en eigenlijk vertelt Dirk dat ook... Uh, dat ze was toch wel stond wel bloot aan zeer veel straling... Dus wij hadden als kinderen zo'n soort gevoel: van, god, dat, dat moet toch wel een heel gevaarlijk iets zijn geweest, dat je daarmee in aanraking bent geweest. Maar dat hadden ze toen niet door. Dat hadden ze toen niet door, maar, maar, uh, maar het was in ieder geval iets wat op mijn vader heel veel indruk heeft gemaakt. En ja, dat hele huis daar, uh, ter wetering, zoals het heette, uh, aan de Oude Haagweg. Ik hoop dat ik het goed zeg, Dirk. Ehm. Dat, euh, nou, dat, dat was natuurlijk een heel bijzonder huis. En, en euh, euh, daar kwamen alle nou, beroemde wetenschappers. Hè? Einstein was daar ook gewoon kind aan huis. En madame Curie was er één van. Dus dat is natuurlijk toch wel iets wat je als kind meekrijgt. Je vader heeft op school gezeten bij madame Curie. Dat vonden wij heel bijzonder. Oh ja, u bent er nog steeds trots op, zou te horen. Nou, het is, meer, het is meer grappig. Ik moet zeggen, Dirk van Delft... ...heeft eh, ook door het museum Boerhaven samen hè, de combinaties en proefschrift over mijn overgrootvader... ...heeft er natuurlijk enorm veel aan bijgedragen aan het, het opdiepen van deze geschiedenis. Ja. En, en Madame Curie was, was behoorde echt tot zijn intieme vriendenkring. En eh, dat, dat is toch altijd wel een heel grappig idee hoe ja, je schakel bent in die geschiedenis. Ja. Ja, ook al is het heel lang geleden, begin van de, de 19e eeuw. Naar de 20e eeuw, naar de 18e eeuw. Hoe heet dat nou? 1911 nou, was het ongeveer. De, de, de, de ja, ja. ja. 1911. Ja. Goed. Ja. Ik ga u beiden bedanken. Heike Kamerling-Onnes en uh, Dirk van Delft. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Na maanden intensief speurwerk komen politie en justitie tot de conclusie... dat de mysterieuze snelwegschutter waarschijnlijk niet bestaat. Aan de telefoon hebben wij forensisch psycholoog Ernst Ameling. Meneer Ameling, goedenavond. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Ik dacht, nou, dat is mooi meegenomen. Want? Uh, dat er dus kennelijk niemand is die zich uh, uh, bezig heeft gehouden met het uh, kapotschieten van ruiten van ja. auto's, van rijdende auto's. Dat is op zichzelf goed nieuws. Wij bellen u even, omdat een paar maanden geleden beschreef u de snelwegschutter voor de NWS tamelijk precies. Laten we even luisteren. Ik denk, alles overzien, dat er eigenlijk maar één reële mogelijkheid is en dat er sadistische motieven een rol spelen. Dat betekent plezier beleven aan de angst van de ander. Ja, er kan maar één mogelijkheid zijn. Er is iemand die sadistische motieven heeft. Blijkt niet te kloppen. Uh, kijk, er wordt mij een vraag voorgelegd van iemand... Uh, en, en, die, um, uh, en die wil weten <clears throat> wat iemand bezielt als hij zoiets doet. Ja. Uh, nou ja, en dan, uh, en dan uh, ga ik aan het denken van... ja, wat zou zo iemand bezielen... En, uh, en, en waarom dan? En wat zijn zo motieven? Uh, maar dat zijn natuurlijk allemaal uh, constructies. Ja, specula dat zijn, speculaties uh, dat, ook. Dat is in feite fictie, want ja, fantasie. Ja, heeft u ook maar enig moment gedacht... misschien is er wel helemaal niet zo'n snelwegschutter? Uh, het is heel goed mogelijk, want ik moet je eerlijk zeggen... in mijn ervaring is het zo... dat er veel meer mogelijk is dan je fantasie toelaat. <laughs> dus dat had heel goed gekund dat hij er wel was? het had zo goed gekund dat hij er wel was. Er zijn veel absurdere delicten die, uh, die plaats hebben gevonden. Hij had maar, best kunnen bestaan, zegt u. Oh ja hoor. Denkt u dat ja, hij misschien ja. toch nog, nog bestaat? Of dat hij, er, dat hij toch wel bestaat? Het is heel goed mogelijk dat zo iemand bestaat. Of gaat bestaan. Ja, gaat of bestaan. Komt, ja, ja, of komt te, te bestaan. Maar u ja. denkt nog steeds ja. dat hij op kan duiken? Ja. ja. Prima, bellen we u gewoon weer de volgende keer. Forensisch psycholoog Ernst Amerling, hartelijk dank. Oké. Okay. Einde van uh, Met het Oog op Morgen. Straks is de Casa Luna. Daarin is Max Spoor te gast. Hij is hoogleraar ontwikkelingsstudie. We zijn er morgen weer, dan met Max van Wezel. Goedenacht. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen heb, dauert een zigarette. En een laatste glas steen.